11 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Staatssecretaris Atsma wil dat er nog meer afval wordt hergebruikt. Nu wordt al zo'n 80 van het afval van huishoudens en bedrijven gerecycled. En Atsma wil dat opvoeren tot 83 in 2015. Als dat wordt gehaald, leidt dat volgens hem tot 1,5 tot 2 miljoen ton minder verbrandingsafval. Atsma vindt dat vooral huishoudelijk afval veel vaker kan worden hergebruikt. De staatssecretaris heeft vandaag het startzijn gegeven voor een publieksactie. Daarin wordt de bevolking onder meer opgeroepen elektrische apparaten... niet in de prullenbak te gooien, maar in te leveren. De omzet van de horeca is het afgelopen kwartaal gestegen... ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Volgens het CBS lag de omzet gemiddeld bijna 7 procent hoger. Hoewel het kwartaal over het algemeen slecht was. Het tweede kwartaal was natuurlijk economisch een, een tegenvaller in alle opzichten. De horeca was een hele positieve uitzondering. was eigenlijk het duidelijkste lichtpunt in, uh, in dit verder redelijk sombere kwartaal. En verder heeft het goede weer in het tweede kwartaal natuurlijk een rol gespeeld. Mensen gingen er meer op uit en aten en dronken daardoor meer buiten de deur. Vooral cafetarias deden het goed. Ze zagen hun omzet met ruim 9% stijgen. In Anderen, in Drenthe, is een boerderij uit de 14e eeuw afgebrand. De burgemeester zegt dat het een van de oudste gebouwen van Nederland was. Het gebind, de portaalvormige houten draagconstructie van het gebouw, was uniek. Er is niemand gewond geraakt. De boerderij en Anderen vloog vanochtend door nog onbekende oorzaak in brand. Op een camping in het zuidoosten van Frankrijk is een Nederlandse vrouw omgekomen. Zes anderen raakten gewond, onder wie haar man en haar tweejarige zoontje... De vrouw van 36 stond op een camping in Trep, ten oosten van Lyon. Correspondent Ron Dinker. Daar eh, raasde gisteravond een, een mini-tornado, een windhoos zou je kunnen zeggen, over een camping. En daarbij zijn meerdere bomen ontworteld geraakt. En eentje is bovenop de tent gekomen van een Nederlands gezin, Nederlandse kampeerders. En de vrouw was op slagdood. Op de camping kamperen ruim 500 toeristen, vooral Nederlanders en Belgen. De Jamaicaanse sprinter Asafa Powell doet niet mee aan de 100 meter op het WK Atletiek. Powell heeft last van een liesblessure die een paar weken geleden opspeelde. Hij is de grootste concurrent van regerend wereld- en olympisch kampioen Usain Bolt. Powell hoopt dat hij in Zuid-Korea wel kan meedoen aan de 4x100 meter estafette. Die wordt pas op de slotdag van het WK Atletiek gehouden. Dan het weer nog. Eerst nog vrij zonnig, maar vanmiddag enkele buien. In het oosten ook met onweer. Temperatuur 21 graden aan zee... en een graad of 25 in het oosten. Morgen bewolkt enkele stevige regen- en onweersbuien... met kans op hagel- en windstoten. ANRB Verkeersinformatie. Er staan files op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... bij Hoogmade 3 kilometer. Voor opruimwerkzaamheden na een ongeluk is de rechterrijstrook dicht... En bij Rotterdam op de A20 vanuit Gouda. tussen knopen Terbrechtse plein en Rotterdam Centrum 4 kilometer. Dat komt door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Als specialist op het gebied van multifocale glazen heeft Pearl uiteraard een uitgebreid assortiment. Dus vindt u altijd een perfecte oplossing voor scherp zicht. Veraf en dichtbij. Ik ben nog niet klaar. Want nu krijgt u tijdelijk bij alle multifocale glazen een gratis montuur.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 Radio 1, de gids.fm, zomereditie, met Deborah Blekkenhorst. Goedemorgen, Nederland, Nederland loopt voorop in de eigen keus voor een zachte dood, euthanasie. Toch is er in de Nederlandse ziekenhuizen maar één officiële euthanasieconsulent. Zijn naam is Bert van de Ende en nu hoort hem zometeen in een gesprek over emotionele keuzes en protocollen. Rebellenleiders in Libië roepen hun troepen op zich te beheersen. Ze willen geen, zoals dat dan heet, Bijltjesdag, waarbij jarenlang aangedaan leed, wordt gewroken. Menno Bentveld fileert vandaag die emotie wraak. Waar komt hij vandaan en heeft hij eigenlijk wel nut? Later dit uur in Radio Nieuwslicht. En de LP die is weer terug van weg geweest. Of was hij eigenlijk nooit echt weg? Wilt u mijn nieuwe t-shirt zien? Surf naar de gids .fm. Fouten maken is menselijk, maar het kan een heel dure grap zijn... als je via internet een vakantie boekt. Want als je daarbij per ongeluk een typfout maakt... ben je bij het herstellen van dat foutje al snel een kwart van je totale reissom kwijt. Ik praat erover met Martijn van Dam. Hij is Kamerlid voor de PvdA. Goedemorgen. Goedemorgen. U maakt zich daar boos om. Waarom? Ja, nou, ik, vind, ik vind het behoorlijk onredelijk dat mensen die een klein foutje maken... en daar ook snel achter komen en dat proberen te herstellen... dat die ineens een rekening van honderden euro's krijgen... Um, terwijl ze die vakantie dan nooit gehad hebben. Wat is een klein foutje? Nou, er, er kwam bijvoorbeeld iemand bij ons die... Uh... Um, die had een vakantie geboekt en die krijgt de bevestiging binnen. Uh, en die ziet dat daar ineens niet de goede datum op staat. Dus die trekt meteen aan de bel binnen een uur. En zegt, ja, die datum die klopt niet. En vervolgens zegt die reiziger, zegt, nou, dat heeft u dan zelf fout gedaan. En niet wij. Um, en, uh, en als u dat wil, wil veranderen, ja, dan moet u deze boeking annuleren. En uh, uh, vervolgens kreeg hij een rekening van meer dan 300 euro. Nou ja, dat is, dat, dat is een voorbeeld. Maar mensen die uh, weleens vliegtickets boeken, uh, die weten ook, ja, als je een typefoutje maakt... Je naam. De naam moet precies hetzelfde zijn als in het paspoort. Ja, toch kan het wel eens gebeuren. Nou ja, vervolgens dan, dan moet je hoge kosten betalen om de ticket te kunnen wijzigen. Ja, dat, dat zijn dingen waarvan ik zeg: ja, als je daar nou op tijd achter komt en je trekt meteen aan de bel, dan is het niet redelijk dat je daarvoor meteen uh, uh, honderden euro's moet betalen. Het herstellen van een fout kan dus eigenlijk niet, maar je moet alles annuleren en weer helemaal opnieuw beginnen. Ja, dat ligt er een beetje aan. Soms kun je wel een wijziging aanbrengen, maar dan moet je voor die wijziging zelf betalen. Um, um, en, en er zijn ook gevallen, er is ook iemand die um, uh, zich bij ons meldde, die, die mailde, en dat was het verhaal wat ik net vertelde, ja, die kwam er dus gewoon achter dat die, dat die vakantie op de verkeerde datum geboekt stond. En, uh, en die moest ze dus vervolgens gewoon die vakantie annuleren. Nu hebben wij met de ANVR gebeld en die zegt... ja, maar luister, het geldt ook voor gewone boekingen, niet online. Hè? Bijvoorbeeld dat je ja. 15, misschien wel tot 25 procent moet betalen. Dus ja, ja waarom focust u zich daar dan niet op? Oh ja, nee, maar dat klopt. Kijk, dan, dan, boek, je bij een, uh, dan, klopt, dan boek je bij een reisbureau en daar geldt natuurlijk hetzelfde voor. Um, wat het bijzondere is aan online boeken is dat als je gewoon een product koopt op internet of je koopt een uh, dienst, een abonnement ergens, uh, dan heb je altijd een week om er nog onderuit te komen. Dan kun je altijd als je binnen een week aan de bel trekt zegt ja ik wil het toch eigenlijk niet, uh, dan moet je gewoon je geld terugkrijgen. De wet koop op afstand? Uh, ja precies, dat is de wet koop op afstand die zegt je hebt een wettelijke uh, bedenktijd. Uh, dat is, daarbij zijn reizen zijn daarvan uitgezonderd. Waarom? Um, nou ja, dat, dat heeft ermee te maken... omdat je een reis natuurlijk op een vaste datum boekt. Dus jij neemt eigenlijk een plekje in. En dat plekje kan op dat moment niet meer... aan iemand anders verkocht worden. En dat is natuurlijk meestal bij een product of bij een dienst. Kijk, als jij een product terugstuurt... dan kunnen je het vervolgens weer gewoon aan iemand anders verkopen. Maar zo houden de reisorganisaties Kijk. natuurlijk wel de prijs een beetje laag... en kunnen wij het goed kopen op vakantie. Uh, nou, dat betwijfel ik. Kijk, als je twee weken van tevoren boekt, en last minute boekt... dat je dan geen week bedenktijd hebt... dat snapt iedereen eigenlijk toch wel. Dat, dat, dat zou niet redelijk zijn. Maar als je nou zes maanden van voorboekt, Wat heel veel mensen in Nederland doen, hè. die boeken straks uh, in, uh, in de kerstvakantie, gaan ze een zomervakantie al boeken. Um, ja, als je nou. Um, zes maanden van tevoren boekt, waarom zou je dan niet één of twee weken uh, de tijd krijgen om het weer te annuleren? Of, of in dit geval, dus bijvoorbeeld zelfs maar om wijzigingen door te voeren. Um, waarom moet daar nou zo moeilijk over gedaan worden? Dat snap ik niet zo goed. Dus ik heb aan de minister gevraagd: ja, wat is eigenlijk nou de rechtspositie van de consument? Hoe sterk staat de consument eigenlijk als die erachter komt dat hij een foutje heeft gemaakt? Of als hij toch nog uh, onder die reis uit wil? Um, en op basis van de antwoorden daarvan gaan we kijken of dat er verdere stappen gezet moeten worden of het eventueel nodig is om de wet aan te passen of, of Europese uh, afspraken aan te passen. Want u zou willen dat de reizen ook onder die wetkoop op afstand gaan, gaan vallen. Nou, kijk, dat het zal niet in zijn geheel kunnen, want je kunt een last minute kun je geen, geen tijd opgeven. Dat wordt lastig. Maar vakanties vakantie die je ver van tevoren boekt, ik vind dat dat moet kunnen. Ja, ik, vind dat daar, ik zie zelf daar het bezwaar niet van. Maar misschien zijn er bezwaren die ik uh, um, over het hoofd heb gezien. Uh, maar volgens mij moet dat gewoon kunnen. Nou, en het tweede is natuurlijk dat ja, als je een foutje maakt, een overduidelijk foutje, uh, dat je dat natuurlijk... Als je dat maar binnen korte tijd meldt, dan moet je dat toch kosteloos kunnen herstellen. Uh, dat lijkt me ook geen enkel probleem opleveren voor die reisaanbieders. Uh, ja, als ze dat uit zichzelf niet doen, ik vind dat altijd zonde. Eigenlijk vind ik dat wij uh, dit soort dingen helemaal niet zouden hoeven te regelen. Je gaat ervan uit dat bedrijven dit zelf al netjes doen. Uh, als ze het niet doen, uh, ja, dan is het misschien nodig dat we, dat we kijken of we de positie van de consument wat verder moeten versterken. Wij wachten met u samen op de antwoorden van de minister Martijn ja. van Dam, Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Dank u wel. Graag gedaan. Not again, ice cream. Thanks, Maria Mena, this too shall pass. De gids.fm, zomereditie. De LP die is weer terug van weg geweest. Steeds meer artiesten brengen hun nieuwe album ook uit op vinyl. Tot grote vreugde van de echte liefhebbers. Want die zagen de cd's toch nooit echt zitten. Een reportage van Anita van der Hulst. In muziekzaak Concerto in Amsterdam... is nog een grote LP-afdeling... Staat hier iemand driftig te zoeken in de LP's? Uh, u heeft er ook een paar in de hand al uitgekozen. U uh, koopt nog altijd LP's? Ja, nooit, uh, nooit gestopt met, uh, met platen kopen. Ik heb ook, uh, tot mijn ergernis van mijn vriendin, uh, 6000 uh, stuks thuis. Daar. En hoeveel CD's? Uh, weinig. Het zijn bijna allemaal van haar. Als het uh, door mij wordt gekocht, dan is het uh, niet leverbaar op, uh, op vinyl. Maar anders dan, uh, koop ik het uh, op plaat. U bent altijd LP's blijven kopen? Ja, nooit, uh, nooit opgehouden. In de jaren negentig, uh, toen men massaal cd's kocht... was de tweedehandsmarkt waarschijnlijk een goudmijn. Ja, dat was fantastisch. Dat waren de, de gouden jaren. Het Waterloopplein stond helemaal vol. En tegenwoordig... Dan kan je een drie uur lopen en uh, alleen maar uh, echte zolderrommel vinden. Dus het is, uh, dat is wel heel anders geworden. Tegenwoordig is een uh, tweedehandspraat vaak duurder dan, uh, dan een nieuw exemplaar. Dankjewel. Je. Anton Spijers, bedrijfsleider van Concerto. Vinyl is weer helemaal terug. De LP's worden weer volop verkocht. Ja, klopt. Er komt weer steeds meer uit op vernieuw. Eh, veel nieuwe uitgaven, ook veel reissues, zeg maar uh, oudere uitgaven die ze opnieuw hebben geperst. Het is eigenlijk nooit weg geweest, maar de hoeveelheid die verkocht wordt is steeds meer. Er is ook veel meer in de aandacht nu weer. De hoofdmoot die je vernieuw koopt is wel de, de Man 35 Plus. Tot uh, 40, 50, zo die leeftijd. Uh, dat, dat is wel de hoofdmoot, maar je ziet wel echt ook jonge jongetjes of uh, jonge meisjes die singletjes kopen of uh, ja, dingen downloaden en dan luisteren en dan denken van, goh, ik koop toch iets cools nog. Uh, want platen kopen is op dit moment echt uh, cool cool dat hoort bij uh, ja, de nieuwe scene uh, van in de muziek. Ja. Wat is nou het verschil tussen muziek op vinyl of muziek op een cd? Um, ik denk dat de mensen die het op vinyl kopen een, van een ander geluid houden dan van een CD. Uh, het gebruiksgemak van de computer is zoveel meer dan een dan CD. En mensen die vinyl kopen, die nemen ook echt de moeite om een plaat op te zetten. En uh, ja, gaan ook op een avond lekker plaatjes draaien of singeltjes draaien. Met CD's wordt tegenwoordig heel veel geluisterd op een home cinema set of ja, op de iPod. Dat klinkt heel, heel anders. Het is gecomprimeerd geluid. Met op de achtergrond pop Tempo Paradiso. Jacqueline Govaart, voorheen van Cresip en nu een soloalbum uitgebracht, Good Life. Ja. Ook als LP, ook op vinyl. Waarom? Ja, het leek gewoon zo heel logisch om te doen. Ik, ik luister al heel lang naar uh, LP's ook thuis. Of ik koop heel vaak een cd op uh, digitaal, op iTunes. En als ik hem dan heel mooi vind, dan, hem, dan probeer ik hem op LP te achterhalen. En bij Cresip past het eigenlijk nooit echt. En op de een of andere manier bij deze plaat en sound... Leek het zo heel logisch van, ja, die moet gewoon ook op vinyl komen. Dus toen wilde Sony dat gelukkig ook doen. En uh, hij kon, ja, nou is hij op vinyl echt helemaal te gek. En vind je het geluid ook echt mooier? Ja, het is echt, je hoort het echt meteen. Als je het opzet, het gaat veel dieper. En helemaal vergeleken nu, het ze nou ook heel veel op Spotify of iTunes. Vergeleken met digitaal is het helemaal een heel groot verschil. Dus het is echt wel het allermooiste geluid, absoluut. En herinner je het je nog van vroeger plaatjes opzetten? Nou, ik ben natuurlijk wel een cd-generatie uh, meisje. Dus uh, wat dat betreft... Ja, mijn vader had heel veel platen. En die zetten ze... We hadden wel eens avondjes dat we dan platen gingen draaien. Maar het was altijd natuurlijk... De cd is natuurlijk wat gemakkelijker. En dat merk ik nou thuis ook, hoor. Dan moet je goed opletten dat je... Ja, af en toe is... Je gaat, je moet, je gaat er echt voor zitten, voor plaatjes luisteren. Echt na een etentje en dan uh, normaal een lekker rood wijntje erbij. En dan plaatjes luisteren. Dat is natuurlijk het mooiste wat er is. Dus ik, ik ken het nog een beetje van vroeger. Mijn vader had heel veel platen, maar ja, vanaf dat ik muziek ben gaan kopen, waren het echt cd's. Maar ik kwam toen, mijn, uh, mijn man, waar ik nu nog steeds mee ben, die had alleen maar lp's. Dus is helemaal gek van Prins. Dus toen ben ik met hem ook samen steeds meer lp's gaan kopen. En toen hadden we eigenlijk zoiets van, nou we doen digitaal thuis. En dan als we het heel mooi vinden, dan halen we het op lp. Wat is precies het verschil in geluid? Wat is precies het verschil in geluid? Dat vind ik een hele lastige vraag. En ik heb, ben ook geen... Uh, geen masteraar of zo, maar je, je, ja, het klinkt gewoon dieper en voller en rijker. Rijker, dat is misschien wel het beste woord eigenlijk. Je zet het op en dan voel je hem zo... Oh, ja... Klinkt een beetje vies, maar dat, dat is gewoon... Ja, en ik hoorde het natuurlijk, mijn eigen CD ken ik heel erg goed. En dan ben je echt bij het mixen, bij het masteren, bij alles geweest. En dan hoor je hem op LP en toen was het echt zo van... Oh ja, yes, ja, het is gewoon te gek. Zij Jacqueline Govaert, zangeres voorheen van Craship En nu begonnen aan een solo carrière. De Gids. zomereditie. Nederland is een van de weinige landen waar euthanasie bij wet is geregeld. En je zou het daarom vreemd kunnen noemen... dat er wel geteld maar één officiële euthanasiebegeleider is. Zijn naam is Bert van de Ende en hij werkt in het ziekenhuis in Dordrecht. Felix Meurder sprak met hem en vroeg wat een euthanasiebegeleider eigenlijk doet. Uh, zo gauw de vraag gesteld wordt en ik werk dus binnen het ziekenhuis... dan word ik daarbij geroepen of mijn collega om het hele traject te begeleiden. Met de familie en dat of betekent, het de patiënt? Nee, met de patiënt. Dus alle betrokkenen. Eh, patiënt, familie, specialisten, verpleegkundigen en andere hulpverleners. En dus hem? het is ondersteuning van alle betrokkenen. U beslist dus niet zelf over de dood van de patiënt? Nee, dat doet, die beslissing ligt altijd bij de arts. En met wat voor soort vragen komen mensen bij u? Ja, de vraag van. Eh, ik wil euthanasie. En zou u mij daarbij willen helpen? En eh, dan. In het traject uh, gaan we eerst verhelderen van uh, wat betekent deze vraag eigenlijk. Waar wordt er om gevraagd? En dat kan dan wel eens zijn dat mensen heel angstig zijn voor uh, ja, het traject wat voor hen ligt. Hè. Ze hebben vaak slecht nieuwsgesprek gehad en uh, er is geen behandeling meer mogelijk. Zo gaan ze naar huis en denken, ja, moet ik dan gewoon thuis uh, op de dood zitten te wachten? Of is er nog wat mogelijk? Of hoe, hoe vul ik, hoe rond ik? Mijn, uh, mijn leven af. En daar kan dan op een gegeven moment ook helder worden... dat het gaat om euthanasie. Dat en zei, hoe nou, snel dat... willen ze dat dan meestal? Of is er geen termijn aan te stellen? Uh, nou, dat is heel wisselend. Gelukkig zie ik nu een ontwikkeling binnen ons ziekenhuis... dat mensen eerder daarover gaan praten. Maar een aantal jaren geleden was het zo... dat het eigenlijk pas op het einde... dat mensen dan die vraag stelden. En dan, ja... Uh, dan moeten ze nog gesprekken hebben terwijl ze eigenlijk lichamelijk heel erg sterk verzwakt zijn. En dan zie je ook dat we gewoon ingehaald worden door de tijd. We hebben voor onszelf ook altijd een, een bepaalde uh, tijdperiode ingewerkt... Uh, ingebouwd, namelijk dat we als mensen er nog nooit over gesproken hebben, dan willen we binnen het ziekenhuis uh, ja, circa twee weken hebben om helder te krijgen van uh, doen we het wel of doen we het niet. Is daar um, een protocol om... voor binnen dat ziekenhuis nu dan? Ja, ja, dat is heel duidelijk. We hebben uh, een, uh, natuurlijk de wet, Er zijn een aantal uh, duidelijke richtlijnen en wij hebben dat uh, vertaald in het protocol. Van hoe pak je het aan? Hoe gaan de gesprekken? Uh, wie zijn erbij betrokken? Welke papieren zijn er nodig? Zijn er meer en, ziekenhuizen die werken met dit protocol? Met dit protocol niet. Het is wel zo dat verschillende ziekenhuizen hebben ons protocol uh, opgevraagd En nemen dan ook onderdelen daarvan op. Ik ben daar ook heel blij mee. Uh, maar... Uh, uh, ik weet het niet zeker, maar volgens mij zijn er nog ziekenhuizen. die zich alleen bezighouden met de wet. Dat is het enige. Maar niet een duidelijk protocol hebben van. hoe gaan ze nou om, concreet. wanneer die vraag in het ziekenhuis gesteld wordt? Terwijl het toch euthanasie plaatsvindt in dat soort ziekenhuizen? Uh, ja, en dan is het vaak afhankelijk. van een, uh, een arts die zich daarin heeft verdiept. Of. Uh, ja, dat is. En uh, in de jaren negentig heeft Robert Pol een onderzoek gedaan bij de opvattingen van specialisten over euthanasie. En toen kwam hij tot de conclusie van... Eh, nou, ja, er zijn nogal verschillende werkvormen daarbinnen. Dat is dan wat zwakjes uitgedrukt. De een denkt dat euthanasie dat is, en de ander denkt dat het zus is. Zijn voorstel was toen ook, en zijn pleidooi... van dat er in elke grote zorginstelling een euthanasieconsulent zou zijn... die alle in- en outs kent... Uh, nou, en het traject ook uh, kan begeleiden. Maar uiteindelijk Want is uit dat nog, nog slechts in één ziekenhuis. Zo <laughs> ja. uit een zieke consulent. He. Ja. heeft inmiddels nou. assistentie gekregen. Maar ja. Ja, nou, is er is een nog een ander ziekenhuis. Schaam. Er is nog een ander ziekenhuis die er heel voorzichtig mee begonnen is: dat is het uh, Franciscus Gasthuis in Rotterdam. Maar ja, die hebben nog niet die positie zoals wij op dit moment in het ziekenhuis hebben. En ik vind dat eigenlijk erg jammer. Want op die manier uh, wordt er recht gedaan ook aan de vraag om euthanasie. Het, het is echt een hele moeilijke vraag. En een arts die uh, geconfronteerd wordt met die vraag... Nee, uh, ja, wil graag eigenlijk die vraag ontlopen. Want die artsen zijn natuurlijk gewend om mensen beter te maken. Dus Precies, ze gaan uit van een totaal binnen... andere denkrichting. Ja, ja, dat is ook binnen het ziekenhuis. Uh, ja, het is een behandelhuis... En ja, wanneer dan zo'n vraag gesteld wordt, dan moet dat een heel, wordt dat een heel ander verhaal. En ik denk dat daar ook een beetje de moeilijkheid ligt... ten aanzien van het uh, uh, ja, krijgen van euthanasieconsulent in andere ziekenhuizen. Het bespreekbaar maken over het afronden van het leven... dat ligt daar moeilijk in het ziekenhuis. Hoeveel aanvragen krijgt u ziekenhuis per jaar? Krijgt u? Uh, vorig jaar hebben we 43 aanvragen gekregen... En hoeveel zijn er, en, er uiteindelijk dan en, uh, en er zijn er uiteindelijk uh, acht van doorgegaan. Doorgegaan, ja. Ja, uh, doorgegaan acht. En dat zijn er uh, twee binnen ons ziekenhuis... en zes ook uh, uh, buiten het ziekenhuis en dan door de huisarts. En ik vind dat ook weer een gunstige ontwikkeling... dat wij weer uh, ja, meer uh, contact en samenwerking hebben met de huisartsen op dit terrein. Zijn het dan mensen die wel eerst in het ziekenhuis zijn geweest... en ja, uiteindelijk moeten kiezen om uh, binnen het huis te sterven? Ja, ja, precies. Ja, het kan dus ook zo zijn dat de mensen op de uh, polykliniek... na nou, het slecht nieuwsgesprek hebben gehoord... gevraagd hebben uh, hoe ligt euthanasie. Uh, ze zijn doorverwezen naar mij of naar mijn collega. En dan uh, leggen wij het contact na de informatie met de huisarts... en vragen om, uh, om het traject te starten. Bent u gelovig? Ja. En gaat dat goed samen? <laughs> Gelukkig wel. Ja, ik vind dus wel van... Uh, door de hele medische technische ontwikkeling... Uh, is het de grens tussen leven en dood zodanig opgeschoven... daar is de verantwoordelijkheid van de mens zelf... dat we op een gegeven ogenblik in een uh, situatie verzeild zijn geraakt... dat we zeggen, uh, ja, we zijn aan de grenzen van mensonwaardigheid. En ik vind dat je daar dan ook de verantwoordelijkheid voor moet dragen. Zo staat het ook ongeveer omschreven in de wet, hè? Mensonwaardig mens ja. lijden. Ja, ja, maar... ja. Ja, aan de andere kant, er zijn er heel veel gelovige mensen die zeggen... je kan het uh, goed uh, doen met pijnbestrijding. En, nou, dat is een, een mogelijkheid. Als mensen zeggen, nou, ik ben echt tegen euthanasie... dan zou dat een mogelijkheid zijn. Maar, ja, maar voor jezelf maakt het dus niks uit? Voor mij maakt het niets uit. Ik vind namelijk dat, het, dat mensen uh, ja, in de gelegenheid stellen... hun leven af te ronden op de wijze waarvan zij vinden... zo hoort dat bij mij. Dan wordt er vaak gesproken in de volksmond van actieve en passieve euthanasie. Wat is het verschil? Nou, ja, er is geen verschil in zoverre. Uh, uh, euthanasie is namelijk altijd actief. Dat betekent dat er echt gehandeld wordt. Er wordt uh, uh, dusdanig opgetreden dat het leven direct eindigt. Er wordt een dodelijk middel toegeneemd. En Ja, exact. En dat andere, dat is eigenlijk wat men dan noemt abstineren... dat is gewoon stoppen van behandeling. Omdat men je zegt van, nou... Uh, we zijn medisch nu zinloos bezig en dat moeten we dus niet willen. En niet doen. En ja, dat werd in de volksmond in het verleden als uh, passieve euthanasie uh, betiteld. Maar dat is het gewoon niet? Maar dat is het, nee, dat is het op dit moment niet meer. Nee. Nee. U overlegt, zegt u, uh, niet alleen met de arts, maar natuurlijk ook met de familie. Is die familie ja. er ook altijd bij op het moment dat euthanasie plaatsvindt? Uh, dat hangt ook van de, van de patiënt zelf af. En in veel gevallen is de familie erbij, uh, de, de meest naaste. Ja. Die zijn, en, en bent u er ook bij dan op dat moment? Uh, als de patiënt het vraagt, ben ik, daar, uh, ben ik daar ook bij. Ik vind het wel heel uh, ja, uh, ja, toch altijd wel heel indrukwekkend en emotioneel ook. Maar is, Want, is dat niet een die moment voor juist die, die, die paar mensen die van elkaar afscheid willen nemen? Ja, nou dat, dat is ook zo. Dus dat leg ik ook de patiënt voor. Maar als die zegt: nou ik vind het toch heel prettig wanneer u erbij zou willen zijn. Uh, dan doe ik dat. En dat kan in sommige gevallen... dat ik ter ondersteuning van de specialist aanwezig ben. Waarom dan? Nou, Dat de specialist bijvoorbeeld niet alleen de kamer binnengaat... en daar een hele uh, kamer met patiënt en familie aantreft en daar ja, echt helemaal alleen staat. Misschien moet er iets overlegd worden... of er moet nog iets gehaald worden. Dat het dan niet zo is dat hij weggaat en uh, ja, de mensen zo achterlaat. Want vaak zo op... Ja, zo'n specialist doet dat wel even... maar het lijkt nou, me dat is, dat is dus absoluut niet het geval. Er is geen, voor mijn gevoel geen enkele arts die, uh, uh, die graag euthanasie doet. Het is echt, uh, zoals Annemaité heeft ooit eens gezegd... van euthanasie, dat is een groeiproces en dat geldt ook voor de arts. Hij moet er langzamerhand, hè, wat ik net al zei... Van, hij moet van behandelen naar afronden uh, groeien. En dat kost tijd... En ik ben heel erg blij dat, artsen, dat er artsen zijn die dat ook willen doen. Hoe moeilijk nou. is het voor u? Want u krijgt een hele sterke band met die patiënten. Zeker op het moment dat u ook nog een keer bij een sterfbed gaat zitten. Ja, ja nou dat, dat is. Uh, ik merk dan ook vaak uh, dagen later dat ik uh, zo. On, ja, gewoon heel moe ben. En denk, waar komt dat van? Nou, dat is dan van. Uh, ja, die hele begeleiding, omdat je met zoveel verschillende mensen uh, uh, van doen hebt. Dus dat is nou, natuurlijk de, de, uh, de patiënt, de familie, specialist, uh, wat er op de afdeling gebeurt. Want uh, ja, op een of andere manier moeten we natuurlijk wel zorgen dat het team ook uh, ondersteund ja. wordt. Ja. Het u is natuurlijk een euthanasie... Ade, maar, maar hebt u zelf een euthanasieverklaring? Ik heb zelf uh, geen euthanasieverklaring. Ik heb in het begin, uh, toen ik daaraan begon, dacht ik: Nou ja, dat is voor mij ook een hele goede, uh, goede vorm om het leven af te ronden. Gaandeweg zie ik dat het, ja, dat het voor de hulpverleners heel veel, uh, ja, heel veel impact heeft. En ik denk: Zou ik niet beter goed kunnen regelen van. Uh, met pijnbestrijding, dat ik op die wijze mijn leven wil afronden... en ook wil aangeven nou, dat ik sommige behandelingen gewoon niet meer wil. Want er zijn ook heel veel mensen die doorgaan en doorgaan... dat je zegt, ja, op een gegeven moment is het gewoon op. Zegt Bert van de Ende, de enige officiële euthanasiebegeleider in ons land... en Felix Meurder sprak met hem. Zometeen nog, kunst in moeilijke tijden, wraak in Radio Nieuwslicht... en de webwereld van Joop Braakhekken. Na het nieuws met Jan van den Putten. Radio 1. Het NOS er kan nog meer afval worden hergebruikt, zegt staatssecretaris Atsma. Het is nu 80 procent. In 2015 moet dat 83 procent zijn. Dat scheelt anderhalf miljoen ton in de verbrandingsovens. Atsma is vandaag een publiciteitscampagne begonnen... om vooral elektrische apparaten niet in de vuilnisbak te gooien... maar te laten recyclen. Het treinverkeer op de hoge snelheidslijn veroorzaakt toch geluidsoverlast in Landsingel-Land. Dat blijkt uit metingen die minister Schultz van Haag heeft laten doen door TNO. Het ministerie weigerde eerder iets te doen met de klachten van inwoners van de plaats in Zuid-Holland... en kreeg daarin gelijk van de Raad van State. Maar uit de nieuwe metingen blijkt dat het aantal decibellen in een nieuwbouwflat aan het spoor... bij het langsrijden van een trein wel degelijk te hoog is. Het gaat wat beter met de horeca, meldt het CBS. De gemiddelde omzet stegen het afgelopen kwartaal met bijna 7 vergeleken met een jaar eerder. Vooral cafetaria's deden het goed. En op een camping in Frankrijk is een Nederlandse vrouw omgekomen... bij een windhoos. Er viel een boom op haar tent. Haar man en kind zijn onder de gewonden. En dat gebeurde op een camping niet ver van Lyon. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. VARA. Radio 1. De Gids.fm. Zomereditie. Met Deborah Blekkenhorst. Tot 12 uur heb ik voor u nog de volgende onderwerpen. Braak, het is een naar verschijnsel, maar wel heel menselijk. Waar in de hersenen zit het eigenlijk? Men op Bentveld zocht het uit. En de schone kunsten moeten het doen met minder geld. Maar hoe dan? Dat moeten de directeuren van musea, theaters en festivals nog leren. En dat doen ze op een masterclass. Wij zijn erbij. En surft Jo Braakkeken alleen naar recepten op het Wereldwijde Web? Of is er meer? Alla. De .fm. Nieuwslicht Ja, aandacht voor de wetenschap. In de radio ligt Menno Bentveld terug van vakantie. En Menno, ook jij richt direct je blik op Libië. Ja, je komt er niet, om, niet onderuit. Hè. Nieuwslicht kijkt naar de actualiteit door de bril van de wetenschap. Dus eh, kijken wij ook naar Libië. En eh, ik dacht, laten we eens focussen om dat op het gegeven van wraak en vergelding. Je zei het al, het wezen van wraak. Nadat nou, het Libische volk natuurlijk meer dan 40 jaar eh, onderdrukt is. Eh, en nu na die eh, bloedige eh, oorlog die nog steeds eh, aan de gang is... ligt natuurlijk eh, wraak op. Uh, op de loer. En afgelopen zondag uh, hoorde je dit in het NOS-journaal. Straat voor straat gaan ze af. Mogelijke strijders van Gaddafi worden gevangen genomen. Ook drie van zijn zoons zijn gearresteerd. Onder wie zijn beoogd opvolger, Saif. Een opstandelingenleider riep zijn achterban op het recht niet in eigen hand te nemen. <tieden> Ja, die, die, die man die zegt hier: laat je niet in een opwelling van vreugde leiden door wraakgevoelens of vernielzucht. Mishandel geen gevangenen. Internationaal hoor je dat ook, he, minister Roosentaal, Angela Merkel, Obama roepen allemaal op tot beheersing. Om onnodig bloedvergieten, eigen richting en, en vergeldingen te voorkomen. Er is dus angst voor. Ligt het voor de hand, wraak? Nou ja, het zal natuurlijk niet de eerste keer zijn dat een overwinnend leger verschrikkelijk huishoudt. Uh, er zijn legio voorbeelden uit de wereldgeschiedenis. Denk bijvoorbeeld aan het Rode Leger. Hè, dat toen het Duitse leger uh, onder de voet uh, uh, liep, uh, dorpen werden uitgemoord. Uh, verschrikkelijke toestanden, verkrachtingen. Uh, wraak, omdat de Duitsers natuurlijk enorm tekeer waren gegaan in Rusland. Uh, veel voorbeelden. En ik dacht, laten we eens kijken naar de psychologie van de wraak. Ik bel met je. Johan Karmans, universitair hoofddocent sociale psychologie... aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. En ik vroeg hem, wat is nou het wezen van wraak? Wat is wraak? De essentie van wraak zit er voor mensen toch echt in... om recht te doen aan hetgeen wat er gebeurd is. Dus op het moment dat je echt onrechtvaardig behandeld bent... dan wil je die onrechtvaardige gevoelens kwijt door wraak te nemen. En mensen hebben een zeer sterk het idee dat ze zich dan vervolgens ook beter voelen... En daarom is het juist zo'n primaire reactie. We zien echt in de hersenen bepaalde gebieden terug... die heel erg met beloning hebben te maken op het moment dat mensen wraak kunnen nemen. Mensen nemen wraak, dan wordt er een bepaald uh, gebied in de hersenen geactiveerd. Wat we ook zien op het moment dat mensen andere beloningen krijgen... zoals een uh, geldelijke beloning, maar ook als ze zich gewoon heel erg prettig voelen... door het gebruik van stimulerende middelen zoals cocaïne. Dat zijn echt dezelfde gebieden die daarbij betrokken zijn. Dat is een eng idee eigenlijk. Hè? Ja. Dat, het, dat het gewoon een goed gevoel geeft eigenlijk om, wel. Uh, om te wreken. Maar wel herkenbaar. Uh, ja, zeker. Her ja, iedereen herkent dat natuurlijk. Uh, dat geeft een goed gevoel. Um, maar waarom doe je het? Want wraak maakt natuurlijk veel stuk. Ja. Uh, zeker in het geval van een oorlogssituatie, doden, gewonden, veel leed. Wat heb je daarna? Nou? Wat is de sociale functie van wraak? Wraak zit heel erg diep in ons systeem ingebakken... En dat is ook niet zo gek, omdat met name in onze evolutionaire geschiedenis had wraak een aantal heel belangrijke functies. En dan heeft het tot op zekere hoogte nog steeds. Een van die functies van wraak is nou ten eerste dat op het moment dat uh, iemand jou iets heeft aangedaan, dan wil je zorgen dat dat in de toekomst niet meer gebeurt. Dat de dader, in dit geval Gaddafi, dat hij dat niet nog op een of andere manier uh, voor elkaar krijgt. Een tweede hele belangrijke functie, en dat speelt in het geval in Libië nu denk ik een hele belangrijke rol, is dat op het moment dat uh, mensen wraak nemen op de, op de daders, op het regime in dit geval, dat ze ook aan... Potentiële andere dictators laten zien: van nou, dit moet je ons dus niet flikken. Want kijk, dit is wat er dan met je gebeurt. Misschien wel de belangrijkste functie van wraak nemen is dat het een afschrikwekkend effect heeft. Wraak dient zeker een doel om te voorkomen dat jou in de toekomst nog een keer hetzelfde wordt aangedaan. Ja, Menno, er zit dus wel degelijk een gedachte achter. Want ja. je denkt het komt voort uit een gevoel, maar ondertussen ben je toch met dingen bezig in je hoofd. Ja, nou ja, en er zijn, er zijn veel voorbeelden van. Ik neem, neem de film Mannen die vrouwen haten, heb je ook vast gezien, de film of het boek gelezen. Ja. Uh, he, de, een van de hoofdpersonen, Lieve het Zalander, die neemt wraak op een man die haar uh, verkracht heeft en manipuleert. Uh, dat doet ze om ervoor te zorgen dat het nooit meer zal gebeuren. Huh? Wraak beschermt je tegen toekomstige dreiging. Pas op, want. Het, precies, het, het vereffent ook een rekening. Er wordt machtsongelijkheid hersteld. Wraak is zoet. Onrecht ja. wordt rechtgezet. Eigenwaarde wordt hersteld. Uh, er is heel veel onderzoek naar gedaan naar Wraak. Uh, daar kwam ik achter. Volgens emeritus hoogleraar Nico Freida, psychologie, is uh, Wraak een van de krachtigste menselijke passies. En hij zegt, het verlangen naar Wraak, wil niet zeggen dat je het ook allemaal moet uitvoeren, maar het verlangen naar Wraak, dat geeft aan dat je een moreel rechtvaardigheidsgevoel hebt. Ja. Want als jij onderdrukt bent of belazerd of mishandeld. En het zou je helemaal koud laten. Je zou zeggen, nou kan mij iets schelen. Ja, wat zegt dat dan over je eigen uh, uh, morele standaard? Dus eigenlijk is het wel een beetje goed dat je dat dan hebt. Je hebt in ieder geval dat, dat ja, gevoel. Nou ja, dat zou je, ja, het is in ieder geval menselijk, want dat het is van heel, alle tijden. Of je nou kijkt naar uh, Noord-Amerikaanse Indianen... of je kijkt naar maffia op Sicilië... je kijkt naar Stam in Nieuw-Guinea, nee, ja, er moet gevroken worden... Uh, soms ook om de voorouders uh, um, uh, weer positief te stemmen. Uh, soms om de eer van de familie te redden. Maar soms lokt wraak ook weer wraak uit. Dus dan denk ik, uiteindelijk heb je toch jezelf ermee. De, ja, de, de deskundigen vinden het ook eigenlijk vanuit evolutionair oogpunt vreemd... dat mensen dan gaan wreken, want je weet, dit komt weer terug. De, de enige reden het om, om de het te doen is... Nee, precies, om een de enige reden om het te doen is van... ja, als je het niet doet en de andere stam denkt van... hé, hey, die kunnen we hebben, dan word je de volgende keer uitgeroeid. Ja. Dus in die zin is het wel weer... Uh, ter overleving. Je moet. Uh, je moet wel. Maar goed, hoe, hoe kun je het nou voorkomen? Ja. In Zuid-Afrika, is dat is natuurlijk een mooi voorbeeld... met die verzoeningscommissie die, die daar uh, uh, bij elkaar kwam... Uh, uh, na, die, uh, na het apartheidsregime. Uh, het kan dus wel. Ik vroeg ook nog aan Johan Karmans: hoe voorkomt men nou wraak en vergelding in Libië? Degene die dat het uh, best kan voorkomen... is het regime en uh, Gaddafi specifiek zelf. Een van de voorwaarden om een soort wat meer gezinde reactie uit te lokken, is dat de voormalige leiders echt door het stof gaan. En dat ze zelf laten zien dat ze spijt hebben, dat ze weten dat ze fout zijn geweest. Alleen de kans lijkt mij enorm klein dat dat gaat gebeuren. Maar dat zou ik zeggen dat dat bijna een voorwaarde is om die wraakgevoelens enigszins te temperen. Ja, je ziet ze niet snel voor je, Kadhafi die weer de microfoon nee. pakt en zegt... jongens, sorry. Ik heb maar wat ook kan werken is als de hoofdschuldige berecht wordt. Kijk, niet alle slachtoffers zullen uh, dat bevredigend vinden... maar toch he, dat mensen als Charles Taylor nu en Mladic en Karadzic, en uh, nou, stel je voor misschien ook op een dag Kadhafi voor de rechter moeten verschijnen... Um, dat kan het rechtsvaardigheidsgevoel um, herstellen. Maar of mensen ooit helemaal zonder wraak kunnen, Karamans daar nog even over. Ik denk dat de mens zowel niet zonder wraak als niet zonder vergeving kan. En daarmee wil ik eigenlijk zeggen dat beide kanten van de medaille een heel belangrijke functie hebben. Wraak heeft een hele belangrijke functie om ervoor te zorgen dat er iets je niet nog een keer geflikt wordt, vergeving heeft een hele belangrijke functie omdat. Op het moment dat je met iemand verder wilt, dat kan in een relatie zijn, dat kunnen twee groepen die samen in een land wonen zijn, dan is vergeving toch bijna maar de enige oplossing om toch samen een toekomst op te bouwen en een toekomst waar je, waar je verder aan wilt werken op te bouwen. Ja. Ja. Nou ja, en dat het misschien scheelt als de, uh, als, als de welvaart snel uh, opgebouwd wordt. En het land wordt opgebouwd, uh, internationale gemeenschap helpt. Misschien dat dat dan voorkomen kan worden dat er weer afrekeningen plaatsen. En meer er gelijkheid ook daar. weer ontstaan. Ja, meer gelijkheid. En hulpen uh, en dat ze zien van het heeft voordeel om nu niet weer te gaan wreken en door te gaan. En elkaar helemaal af te ja. maken. En dat we hopen dat het goed afloopt. Hè. Zo is het. Menno Bentveld, tot de volgende Nieuwslicht. Oké, okay, tot volgende week.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 to the music van James Morrison. Voor islamieten is het verboden om brood weg te gooien. In de Koran staat namelijk dat het verspillen van brood en water niet mag. Turkse en Marokkaanse vrouwen wordt daarom geleerd om geen eten te verspillen. En dus gooien ze het oude brood niet in de vuilniszak... maar geven ze het aan de vogels op straat. Maar dat trekt weer ongedierte aan en bovendien is ook dat verboden. In Amsterdam worden workshops gegeven... waarin vrouwen leren wat er zoal gedaan kan worden met oud brood. Verslaggever Jan Pils schoof aan bij een van die lessen. Goedemiddag allemaal. Uh, we gaan een workshop doen over die oude brood. Wat doe jij met uh, oude brood? Er wordt vaak uh, op straat weer gegooid. Dus als jullie een oude brood hebben, wij hebben zoveel recepten. Bijvoorbeeld vandaag gaan wij met een oude brood doen, gewoon pizza's maken. En dat is de bedoeling van uh, de workshop van vandaag. En dan gaan zo'n twintig kinderen en uh, zeven volwassen dames uh, aan de slag met uh, de boterhammen. Ze worden belegd met uh, tomatenpuree, waar Bovenop komt uh, stukjes kaas... ]track? Wat tonijn, uien, mais zie ik ertussen zeggen. Iedereen is flink bezig hier. Ziet er al uit als een pizza hè? Ja. Ah, Ziet er heerlijk uit. Wat leg dus jij normaal gesproken op de pizza? Eh... en het hard curry. Oké, okay, mais zit er ook op, zie ik hier. Ja. Dat is ook heel lekker hè. Deed u dat ook, brood op straat gooien? Af en toe wel. Ja? Ja. Waarom niet in de vuilnisbar? Uh, ik woon naast een, uh, een sloot, zeg maar. Oh. En er uh, zijn verse wanden en eindjes. Dus ik gooi altijd mijn oude brood voor hen. En waar komt dat vandaan? Om het niet in de vuilnisbak te gooien? Ja. We zijn zo opgevoed. Mag niet brood in de plullenbak. Dit manier heb ik ook van mijn kinderen geleerd. Dat, dat, zo is de opvoeding? Ja, we zijn zo opgevoed. Ik weet het niet. Ik heb altijd zo'n tasje achter de deur van de keuken. Mijn kids hebben een klein stukje brood op de tafel gevonden. Ze gaan meteen daar. Gooien. Verzamelen in een zak en dan uiteindelijk gaat het naar buiten? Ah ja, aan de volgas. Ik stuur altijd mijn kinderen naar de volgas om dit te ge geven. Mm. En waar komt dat vandaan in de opvoeding dan? Ja, omdat je uh, volgens, ons, ook, volgens ons geloof ook brood niet in een vuilnisbak mag gooien. Nee. Dat is niet goed. En nu dan uh, koken. Ja. Dit wordt een hele lekkere pizza nu. Heeft u ook wel andere dingen meegemaakt? Met oud brood. Ja, uh, ja je kan, uh, je kan broodjes, broodjes van maken. Maar pizza heb ik nog nooit gemaakt, dus dat gaan we even proberen. Oké, okay, succes. Dankjewel. Subida Sali, je geeft hier de workshop. Uh, ik hoor uh, van, ja, wij zijn zo opgevoed. Volgens het geloof mogen we dat brood niet in de vuilnisbakken gooien. Dat is wat erachter zit. Ja, dat is waar. Dus uh, ik, ben, ik ben eigenlijk opgevoed door mijn ouders... dat ik brood mag niet in een prolebek weggooien. We mogen altijd naar... In Marokko geef altijd naar kippen of naar geten. In Heren-Nederland geef ik altijd naar vogels. En, uh, maar ja, dus uh, ik hoor vaak dat nou, die de uh, ratten... En, uh, nou, nu eigenlijk, uh, nou, wij hebben bedacht voor deze workshop aan mensen laten te leren hoe gaan ze met bro uit brood te doen. Vandaag dus uh, pizza's, wa maar ja, wat pizza's. kun je er nog meer van maken van oud brood? Uh, ik kan ook uh, paninmeel maken, ik kan het, uh, nou, ik kan zoveel eigenlijk. Ik kan ook gewoon uh, uh, stukjes maken en uh, uh, hamburgers van maken. Ik kan ook tosteren en uh, op de salade strooien. Precies dus als een soort croutons. Op? Ja, ik ja. kan het heel ver met de auto-brood te doen. Oké, okay, we gaan er dus zo meteen in het oven. Hè? Robert Sikman, ook hier in de Garage de Noordweg. Uh, ja, milieupolitieman, of wat tegenwoordig van Handhaver Openbare Ruimte heet. Ja, die natuurlijk. overlast van dat, van dat weggegooide brood, wat, wat, wat, wat voor overlast is dat? Ja, de, de mensen die gooien dus dat brood uit het raam. Het is niet alleen brood, het is ook. Andere voedingsmiddelen, goede bedoelingen erbij. Ze willen dus eigenlijk eentjes en vogels voeren. Het trekt dus ratten aan. Ja? En dat is heel vervelend. Ik organiseer hier in de buurt organiseer ik vaak... Uh, Zwerfafvalprikacties. En dan uh, uh, komen wij geregeld dus ratten tegen overdag. En uh, vandaar dus dat uh, deze workshop wordt georganiseerd. Ja, dan kun je natuurlijk ook mensen bekeuringen geven voor het weggooien van oud brood bijvoorbeeld. Of een andere oplossing zoeken. Ja. Nou, uh, Inzamelen. Ja. Uh, bekeuringen geven, dat uh, wil eigenlijk de afdeling handhaving helemaal niet zo graag. Oh. Zij uh, zijn veel liever preventief en educatief bezig. En dat is dan dit hier vandaag? En dat is dit bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld hier vandaag. Ja. Nou, zijn we zijn hier in Osdorp, daar zijn geen voorzieningen. Ik reed door Geuzeveld. Daar staan speciale broodbakken om het probleem aan te pakken. Ja, klopt. Het is alleen zo, broodbakken die gaan een beetje aan hun eigen succes ten onder. Zo? Het is zo dat die broodbakken heel snel vol zitten. Ze worden dan. De inhoud wordt daarvan naar de kinderboerderij gebracht... maar de kinderboerderij kan niet alle brood gebruiken. En vervolgens zijn er te weinig liefhebbers van oud brood. Met deze workshop willen we proberen om het probleem eerder aan te pakken. Dus in de huishoudens bij de mensen zelf. Dus dat ze het niet zomaar weggooien... Maar, maar hergebruiken. Maar gaan hergebruiken. Hier zijn vooral uh, buitenlandse dames van uh, Turks en Marokkaanse ja. afkomst. Maar ja, wij Nederlanders gooien ook allemaal wat brood weg. Wij, wij zouden hier ook moeten zitten om eens na te denken van... hé, hey, waar zijn we eigenlijk mee bezig? Ja, dat klopt. Dat klopt. Maar Nederlanders die gooien het meestal bij het restafval... of ja, bij, heel het, makkelijk, hè? bij het GFT, het, het tuinafval. Het is wel... Eigenlijk, Met name dan in deze crisistijd is het zonde. Ja. Ja? Uh, waarom zou je niet met het oude brood iets lekkers maken? En dan zijn we hier vandaag bezig met pizza's. Maar vorige week hebben we wentelteefjes gebakken, ook heerlijk. En er zijn dus talloze voorbeelden waarbij je dus heerlijke dingen kan bereiden. Dus ook een broodtaart hebben we ook een prachtig recept van. En broodpudding. Met brood kan je heel veel. We gewoon de pizza's uit de oven. Dus uh, nu zijn we klaar. Mmm, ruikt heerlijk. Ja, ik kan het ook op uh, die pizza's ook nog uh, kaas uh, uh, strooien. En dan is het klaar om te eten. Dus, uh, nou eens kijken of ze in de smaak vallen. Ja. Ja? Ja. ja? En met uien, kaas, tonijn, Oh ja, tomatensaus en gele ding, mais. Is jouw moeder hier ook bij? Ja. ja. Gaan jullie het nou thuis ook doen? Ja. Wat ja. moet ja? vandaag doen? Vandaag al meteen? Ja. Zijn ze zo lekker? Ja, dit voor één persoon. Zeven, we kun je er wel op, denk je? Ja, eigenlijk oh. misschien meer. En normaal gesproken was het brood voor de eentjes. Dan had je het meteen al kop kunnen eten. Hè? Ja. Nou. Waar, maar dit, uh, maar dit brood lijkt niet oud. Is het oud brood? Ja, wist je dat niet? Ja, wist je dat niet. Nou, moet je kijken wat je er nog voor lekkers mee kan maken, joh. Publiek, als jullie dit konden zien, zou jullie het ook willen. Leven de pizza. Leven de pizza, zeggen kinderen in wijkcentrum Garage Notweg in Amsterdam-Osdorp. En elke twee weken wordt daar een nieuw recept met oud brood gemaakt. En ook staatssecretaris Atsma wil dat nog meer afval wordt hergebruikt. Vooral huishoudelijk afval kan volgens hem nog veel vaker een nieuw leven krijgen. En dan hebben we het niet alleen over de staafmixer of andere apparaten, maar natuurlijk ook over dat brood.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 sprak door met Golden Days van het debuutalbum Rolling, alweer uit, uh, uit mei. En dit is uh, de tweede single Fool for You en haar naam is Crystal. Iedereen die het internet opgaat, heeft er een, een webwereld. En Simone Wijmans neemt in die wereld een kijkje. Vandaag uh, zoekt ze Joop Braakhekken op. Zit hij alleen op het Smulweb of is er wel veel meer voor hem? Tijdgeest, de webwereld van Joop Braakhekken... Bijna 1300 volgers op Twitter en bijna dag en nacht online. Uw naam op Twitter is Culie Joop. Ja. Uh, twittert u vooral over culinaire zaken? Ja, ik heb pas uh, met Jeroen de Zeeuw uh, getwitterd... die ik overigens nog niet ken, maar die ik wil, graag wil ontmoeten. Een jonge uh, chef en uh, zeer bevlogen ook, denk ik. Uh, hij had een nieuwe kookboek gekocht... Dat koopboek is Bentley. Ik ga googelen op Bentley en ik kom bij iets heel anders terecht. Ik kom bij een oesterbaai en grill terecht in Londen. Maar dat is heel traditioneel. Dus ik denk nou, dat kan nooit, kan nooit iets zijn waar die jongen mee bezig is. Dat was dus ook zo, want Bentley is van Brent Savage en dat is een hele moderne kok in Australië, in Sydney. Daar is dat boek ook van. Maar omdat ik in Londen terechtkwam, kwam ik op het idee om van Plush hiernaast dus nu een Oysterbar en Grill te gaan maken. Dat kwam alleen maar door die tweet. Hij, nu, Ik vertel je nou iets wat hij nog niet eens weet. Dus binnenkort hiernaast, naast de garage, een Oysterbar. Oysterbar en Grill, ja. Vindt het niet geweldig? En dat is nou eigenlijk waar, uh, waar het ook voor is. En als het niet gaat over Twitter, maar gewoon online, welke sites bezoekt u? Zijn het ook vooral kooksites, culinaire sites? Restaurants, uh, Foodtube, vind ik heel leuk. Wat is nou, dat? Foodtube is van Ronald Hoehe. fotograaf, die ook met mij mijn kookboek allemaal gedaan heeft. En uh, die is er begonnen, het bestond Foodtube, International bestond al. Maar hij doet het nu voor Nederland en ik moet zeggen, heel leuk. En Zijn dat filmpjes? Wat, wat ja, is er filmpjes, te zien? Hoe je, hoe je, uh, nou ja, filmpjes, hoe je gerechten maakt, hoe je mayonaise maakt, dat soort dingen. Mayonaise. Daarvoor hebben we nodig een eidooiertje. Eidooiertje zorgt zo direct voor de binding van de mayonaise. We hebben maar een heel klein beetje nodig, dus het gaat op basis van één eidooiertje. Dan doen we er een heel klein beetje mosterd in. Luistert u veel muziek via internet? Ik zit op iTunes natuurlijk en uh, ik koop. Ik ben een jazzliefhebber. Lena Horne vind ik bijvoorbeeld hartstikke leuk. Ik heb nu net een nieuwe. Sophie Pelen. Een beetje een protegé van me. Maar... Is ze Nederland? Ja. Te mooi voor de Voice of Holland. Te weinig brutaal. Maar absoluut de gouden stem. Waanzinnig. You'll remember. fields of barley and you can tell the sun in his jealous sky when we walked in fields of gold so she took her love for to gaze a while among the fields of barley in his arms she fell as her hair came down among the fields of gold will you stay with When we walked in Fields of Gold. Fields of Gold, gezongen door een favoriet van Joop Braakhekke, Mara Sophie. Aan alle mooie dingen komt een eind, ook aan dit uur van de gids.fm. Maar morgen dan sluit ik graag de week met u af tussen 11 en 12. U hoort dan een gesprek met Mark Bovens. Hij is hoogleraar bestuurskunde en hij schreef het boek De Diploma Democratie. Daarin betoogt hij dat er in Nederland niet zozeer een kloof is... tussen de burgers en de politiek, maar vooral tussen hoog- en laagopgeleide burgers. Onze rubriek De Vlat komt ook weer op gang. En daarin volgen we natuurlijk de belevenissen van de bewoners... van de Flatwijk Vollenhoven in Seist. En de automobilisten, ja, opgelet... Want op vrijdag dan is het altijd tijd voor uh, autospecialist Wim Oudeweernink. Morgen is hij er natuurlijk ook weer. Straks lunch met Jurgen van den Berg. Wat gaan jullie doen? Het is hommelus tussen Radio 538 en Buma Stemra, de auteursrechtenorganisatie. Um, die gaan we even op matje roepen zo meteen. Oh? Spannend. <laughs> nee, nou, we laten ze gewoon eens even vertellen wat er nou precies aan de hand is. Het gaat allemaal over downloads van uh, podcasten... en daar moeten ze ineens veel meer voor betalen bij 538. Dus nou ja, goed, we gaan eens even kijken hoe dat zit. Okay. In het mediaforum, oud-omroepbaar Stolverlind en tv-deskundige Bert van der Veer... gaat onder meer over het optreden bij uh, knevelen van de Brink van Jolanda Sap. Ging over die kwestie Mariko Peters, was Er was ah, ook een journalistiek ja. elementje in. Hè, van, zij zou een uh, beginnend journalist van HP de Tijd onder druk hebben gezet. Nou, daar gaan we het over hebben. En uh, straks om half twee in Stand.nl gaat het over de bouw van de kolencentrale in de Eemshaven. En de stelling is, die bouw van die kolencentrale in de Eemshaven... moet worden stopgezet. En wie komt er langs, vraag ik dan altijd. Dat is Diederik Samson, Tweede Kamerlid van de Partij van de Arbeid. Straks dus in stam.nl. Daarvoor nog lunch met Jurgen van den Berg en daarvoor natuurlijk het nieuws. Ik zie u graag morgen weer. Surf naar de gids.fm. Tot morgen.